Rudy Vendrich met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij zijn hand uitreikt naar de Palestijnen. Hij deed die uitspraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Kort daarvoor had de Palestijnse president Abbas het lidmaatschap van de VN aangevraagd... en daarmee erkenning als onafhankelijke staat. Volgens Abbas heeft het vredesoverleg niets opgeleverd en is de aanvraag van het VN-lidmaatschap de enige weg. Maar volgens Netanyahu zou die stap geen vrede opleveren. De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze de Palestijnse aanvraag met een veto zullen torpederen.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 Het Schepenziekenhuis in Emmen heeft de afdeling Intensive Care opnieuw gesloten vanwege de Klebschella-bacterie. Een andere ruimte is nu ingericht als Intensive Care. Vorige week sloot het ziekenhuis de afdeling ook al vanwege de bacterie. Ondanks een grondige schoonmaakactie is de Klebschella-bacterie toch weer bij drie patiënten vastgesteld. De drie zijn geïsoleerd en de Intensive Care van het Emmense ziekenhuis wordt dit weekend opnieuw gedesinfecteerd. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, die tot in de ochtend blijft hangen. Later ook zon bij maximaal van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Zonder hetzelfde weerpatroon, maar nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. En nu, zie je het crazy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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? Zie je het in de house? En ja, voel die warmere temperaturen. Voor het einde van de septembermaand met een heel mooi weekend voor de boeg. En dat kan maar één ding betekenen. Zie je het, het gewoon lekker met een Ibiza knaller. En dat was Lisa de Voltex. Met de sunken bells of Ibiza. Nou, ze zijn nog niet zo gezonken. Ze zijn meer levend dan ooit. Ja, zie je het in de house? Wat betekent dat nou? Wat dacht je van gewoon lekkere nieuwe dancemuziek? En wat hebben we voor je klaarstaan? Ook heel veel hete nieuwtjes. We gaan onder andere even kijken naar het candy. Want ze zijn ook aanwezig tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, het zit er weer aan te komen. In oktober. Zet het maar vast in je agenda. Dan hebben we een bericht over een cola merk. Enrique Rivaro. Prestige Indoor Festival. Het is al bijna uitverkocht. Alle laatste details. Die hoor je hier natuurlijk. Wij zien het op jouw Zandvoort 106 voor 10649. En ja, de partykite rond die klok van 10 voor 10. Hij staat gewoon sharp. Kan niks meer gebeuren. Die gaat er zeker aankomen. Deze week heel weinig feestjes in Bloemendaal. Want ja, alle strandtenten hebben zo'n beetje een closing party gehouden. Wat zeg ik? Er is nog één strandtenten die nog eventjes doorgaat. Eén closing party verwijderd van het einde van de zomer. Welke dat is? Je hoort het straks rond die klok van 10 voor 10. En ja, heel veel nieuwe hits, we hebben de nieuwe C6 vanavond Maar nu eerst, tijd voor andere lekkere muziek Van DJ Tjus Ja, en zeg je DJ Tjus, dat staat synoniem aan gewoon lekkere drums, lekkere trommels Dit is een nieuwe release, A Night Summer Dream Zie je, het zijn weer gek op goede trommels. En dat doet Tjus natuurlijk helemaal zijn beste beetje voorzetten aan Night Summer Dream. En wij draaien dan de Antranen remix. En ja, dan is het alweer tijd voor het eerste nieuwtje, want wat gaat er gebeuren? Prestige Indoor Festival is namelijk bijna uitverkocht. Op zaterdag 1 oktober 2011 gaat Prestige het grootste aanpakken. Prestige Indoor Festival, want na het daverende succes van de eerste editie komt de veelbelovende tweede editie om de hoek kijken met nog meer stijl en nog meer klasse. Prestige Indoor Festival houdt in dat het festival binnen wordt gehouden. Het is een festival met de heat house dat hoge ogen zal gooien en jou een geweldige avond gaat bezorgen. Het doel van Future of House is dat elk feestje op het netvlies gebrand komt te staan. Dit verfrissende evenement slaat een brug tussen de hard, hardste muziek. En geschiedenis, want Future of House gaat met jullie op 1 oktober geschiedenis schrijven. Rone is een unieke locatie gelegen in Amsterdam, waar 1 oktober het dak van afgeblazen zal worden. Met maar liefst meer dan 50 DJ's en spectaculaire acts, waaronder laser- en vuurwerkshows en nog veel meer. Alles wordt uit de kast gehaald om er een mega spektakel van te maken. De organisatie zal je in al je behoeftes voorzien met eetkraampjes, cocktailbars, ijsjes, kluisjes en nog veel en veel meer. Ook staan er liefdadige danseressen te popelen om jou te entertainen. Maar liefst vijf zalen zullen haar deuren voor je openen met elke zaal een andere flavor. House, Tech House, Latin House en Minimal. Ook heeft Future of House een R&B zaal om de R&B addicts te pleasen. Dus vier zalen en één zaal buiten. Er is dus genoeg variatie. Ja, de Future of House gaat jou een dag sterrenluurs, sterrenluurs bezorgen door een rode loper voor je uit te rollen waar fotografen je foto nemen en waar de pers jou om antwoorden zal vragen. You think you can handle it? Zo so, ja, verwachten we jou in je funky, stylish, fabulous outfit op de rode loper. Waar jij natuurlijk de show gaat stelen. Doorbitjes zullen aanwezig zijn om te kijken of jouw fashion bij ons prestigieuze event past. Dus trek niet jouw spijkerbroek aan, want dan word je genadig afgestraft. House Enix kunnen gerust hun hart ophalen, want ze worden door de beste DJ's van Nederland op hun winkel bediend. Ja, de pre-sale, want de kaarten zijn onder andere verkrijgbaar bij iedere free record shop en natuurlijk online via Ticketscript of Seatickets. tickets ja, dan kun je ook nog uh, VIP-kaarten. Want denk jij dat jij nou echt een VIP bent? Ja, dat kan geregeld worden. Door de overdadige luxe die Future of House je biedt, ga je van VIP naar een prestigieuze VIP. Dat, in dat, dat houdt in dan dat je VIP bent als nooit tevoren. Wil je in aanmerking komen voor dit exclusieve aanbod? Of heb je een vragen hierover? Dan kun je mailen naar vip.prestigeonline.nl. Maar wees er snel bij, want ook hier zijn maar een beperkt aantal tafels beschikbaar. Tot zover! Dit heet een nieuwtje over Prestige. Ga door met nieuwe muziek. Wat dacht je van deze? Van Sander Kleinenberg. Samen met... Vier... Nieuw Ormandy? Closer. Tot aan 11 uur is het. Zie het? Met straks weer een hele spannende catch mix. Van wie zal deze deze avond zijn? Straks om 10 uur weet je het. 106.9, 104.5. En natuurlijk via onze internetverbinding www.siebub.sankfort.nl Closer in de Dirty Flavor Remix. Hier natuurlijk bij jou, ZFM Zandvoort. Zie het in de house. Zandvoorts grootste dansvloer. En ja, wil jij nou ook zo'n leuke productie maken? Of misschien kun je dat al? Dan is dit een heel leuk nieuwtje voor jou. Want Pepsi, het welbekende Coca-Cola merk. Of uh, het welbekende Cola merk. zijn natuurlijk ook nog andere mer cola merken. Noem Coca-Cola of weet ik veel wat. Wat je nog meer hebt. Maar ja, samen, of uh, wil jij kans maken op een professionele dance music producer workshop van niemand minder dan Ricky Rivaro? Ja, grijp dan deze kans om de remix voor Ricky Rivaro van de zomerklassieker Cadavez onder andere te nemen. Ja, die kennen we toch allemaal, Cadavez? Ja, verder gaan we niet zingen. Maar deze remix, die Ricky Rivaro speciaal voor Pepsi heeft gemaakt, dient met behulp van de refresh the remix tool onder andere te worden genomen. Dus het is toch een beetje je creativiteit beperkt. Maar ja, je kunt er altijd natuurlijk kijken of jij daarmee uit de voeten kunt. De Refresh the Remix tool vind je op pepsi.nl. Ja, en ben je tevreden met het resultaat, dan deel je dat natuurlijk met je vrienden op Facebook en huis. En daarmee maak je ook nog eens kans op het winnen van een iPod Touch. De allerbeste remixers maken kans op een van de tien professionele dance music producer workshops een mond vol. Maar wie weet is dat een begin van een mooie producer's carrière. Ja en meer informatie vind je natuurlijk op pepsi.nl. En ja omdat we het toch over remix hebben, hebben. We hebben ook nog een DJ contest. Ja Sneeuwkoorts DJ contest in samenwerking met DJ Kite. Want je kunt een week lang als DJ leven in Le Deux Alps met je vier beste vrienden. Dat is namelijk de hoofdprijs van de DJ contest die Sneeuwkoorts in samenwerking met DJ Kite organiseert. De combinatie tussen skills en slimme marketing voor de DJ-set is de basis van de contest en wordt dan ook grotendeels op Facebook uitgevochten. Namelijk de DJ-set met de meeste likes wint een reis ter waarde van ruim 4000 euro naar Le Deux Alps tijdens Sneeuwkoorts 2011 of 2012 alweer. Ja het gaat weer hard, we gaan richting het eind van het jaar. Sneeuwkoorts is een groot wintersportevenement in Le deu Alps. En is door de wintersporters, de locatie en line-up, de ideale plek om goed uit je dak te gaan in de sneeuw. Met de vaste DJ-crew van The Flexicon, MC Chef Valerio, Manuel Broekman en Keza Wijs. Tetro, Rubix en Feest DJ Ruud en Ron Simpson zijn echt goede feesten en zekerheid. Ja, op donderdag 22 september, 3 uur, is. Uh wedstrijd van start gegaan Ja en de YouTube links kunnen worden ingezonden op djkite.nl DJ's hebben het heft in eigen handen nou, Doordat ze zelf kunnen bepalen welke campagne ze voeren Om zoveel mogelijk likes te vergaren voor een inzending Zodat zij met hun vier beste vrienden als DJ's inchecken voor sneeuwkort Gewoon het beste weekje wintersport Dus ga even naar de site www.djkite.nl En hier vind je meer informatie tot zover dit hete nieuwtje, gauw door. Met hele dikke muziek. En wat dacht je, Ray Fox? We hebben aan het begin van het jaar al gezegd... Dit wordt de Ibiza-klapper. Nou, hij heeft zijn naam waargemaakt door hoor. Ray Fox met de trumpeter. In de Chocolate Puma, de original. Hij is helemaal grijs gedraaid in de clubs op Ibiza. Maar natuurlijk ook hier in de clubs. En op het strand van Bloemendaal. En ja, het kan niet uitblijven met nog weer een nieuwe remix... En die remix hebben we voor jou klaarstaan. Style of Eye nam deze keer Rayfox Trumpeter onder andere. Tot aan 11 uur is het je! Hou me hier want je krijgt natuurlijk straks nog de nieuwe C6. Samen met Reverdo en Colonel Red. We gaan ook kijken of we nog eventjes tijd hebben om de nieuwe Mixmash te draaien. Weten we weten al dat hele fijne label van Lebek Luke. Kortom, reden genoeg om Stads voor het grootste. dat vloer open te houden. Dit is sea Althans uh, de sample van en, NL Ze is dus toch helemaal luier te dansen is voor de het, spiegel Het is een uh, nuke Geloof ik als ik het goed heb in mijn grijze hersencelletjes en Een, een oude hit het en geef. Benny Royal Ja hij heeft hem helemaal uh, geremixed. Hij, hij zat op uh, zo'n uh, zo slechte regendag, zat hij gewoon op zijn zolder even zijn oude plaatjes te spitten. En dan denk ik, goh. Ik ja, en hij denkt, laat ik dit eens gaan uh, simpelen. Nou ja, dat heeft hij leuk gedaan. En daarvoor hoorde je natuurlijk die Ibiza-klapper Ray Fox met de Trumpeter in de stijl van I-remix. Vind jij dan nou nog een beetje een leuk plaatje Dennis? Wat? De Trumpeter. Gewoon Ray Fox. Gaat, Ja, gaat wel, maar dat is weer een kwestie van, uh, ja, van stijl en zo. Maar voor, ik, ik hoor de stukjes, dan denk ik dat klinkt wel heel erg goed. Ja, ja ik, ik bedenk me gelijk al altijd van hoe zal het in de club klinken. Ja, dan, ik, dat, is, dat, ja dat, dat is gewoon is niet de evenaren. Appel, dan, appel en peren is dat. Ja, zeker. Hé, hey, maar jij bent ook weer uh, de productiestudio ingedoken. Samen met niemand minder dan DJ Tenhoven. Ja, onze uh, oude rot van uh, Sierte. En heeft dat uh, nog een beetje wat opgeleverd? Uh... Ja, een uh, leuke remix van uh, wat staat op dit moment in de uh, top 40. Uh, Alexandra Stan, de tweede single, Get Back. Oké. Okay. Uh, we hebben we een beetje een gekke draai aangegeven. Een gekke draai. Een beetje, gekke dirt, draai. Een beetje Daar zijn jullie altijd wel goed in. Ja, een beetje, we waren echt in zo'n gekke bui. We, we waren een break aan het verzinnen en toen kwam Joe met het idee van hé, hey, waarom doen we niet gewoon een stukje dubstep? Want het is toch heel erg hot aan het worden op dit moment. Ja, je, je ziet het overal. Dubstep is booming. Ja, en uh, nou, ik dus een beetje ga klooien en uh, een beetje dingen uitproberen. En dan uh, kwam er toch een uh, leuk, uh, ja, leuk remixje vanuit. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. En hebben jullie verder nog meer geproduceerd? Of is het echt bij dit nummer van Alexander ja, Daarvoor hebben uh, we nog een uit. remix gemaakt van... Uh, hoe, heet het, uh, hoe heet ze nou? Uh, Nicole Churchinger met uh, Don't Hold Your Breath. Oké. Okay. we een remix van gemaakt. Een beetje Nicky uh, Romero-stijl. Want dat waren we op, dit moment, op dat moment helemaal in de, in de ban van. Dus uh, ja. Dat, dat gaat allemaal goed. Uh, ja, en ik heb nog allemaal leuke ideeën in mijn hoofd. Dus, uh, dat de komende tijd kunnen we nog meer van jou verwachten. Ja, voor hey, mij en Joey en uh, van mij alleen en van hem uh, alleen. Dus. Voor de luisteraars van zie je natuurlijk blijven luisteren. Want vanavond, we gaan niet in de mix, maar jij hebt weer een nieuwe mixtape. En die gaan we gewoon hier live on air knallen. Ja. Gewoon omdat het kan. Ja. DJ Dion zit niet solo in de mix. Zest... We hebben lang genoeg moeten mixen, dus... De e tape. Oeh, dat gaat hard. Ja. Op naar de twintig. Ja, hey, ja. Maar om terug te komen op Alexandro Stan... Ja. Get back We hebben vorige week he, Voor de luisteraars In die een uh, live set gehoord Die ja. uh, kunnen we al hebben gehoord Voor de mensen die het gemist hebben Speciaal voor jullie In de herkansing Alexandra Stan Get back In de Tenhoven En DJ Dion's Sydney Remix En verwacht een hoop gekkigheid Oh ja Je laat voor niks, dat Zie je het Ik EN Ik heb geen M&M's titels of andere snoepjes nodig. Ja, ik, ik sta compleet. Ik stuit er op die plaat. Helemaal ja, lekker. Ja, ja, Alexandra Stan, Get Back in de Tenhoven en DJ Dion Sydney. Uh, step it, bootleg. Step it up. Bootleg. Ja, het is een bootleg want ja, uh, het ja, is ja. geen officiële remix. Dus... Uh, ach ja, we hebben hem officieel gemaakt. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, helemaal leuk. Maar weet je wat ook helemaal leuk is? Onze man uh, George Anthony. En een alter ego C6 En daar is hij C6 Dat ja, is toch die remix van, uh, van uh, Hoe heet het? Van Late Back Luke toch? Onder andere ja. ja En hij is daarmee aan het scoren Met al, al zijn namen En nu is hij bezig Samen met Rivero En Colonel Red Ja ik hoor hem ook Colonel Red Zeg nog eens wat Ja ja ja Dit is een nieuwe track I'll be right Premier Op de Nederlandse radio Waarschijnlijk ook wel primeur wereldwijd Wij hebben hier gewoon Rivero en C6 Futuring Colonel Red I'll be alright Dit is hier met zometeen Rond de klok van 10 voor 10 De enigde See it party kite The party quit. Hou me hier Dat was natuurlijk Rivero, NC6, Futurelink, Colonel Red, I'll Be Alright. En Dennis, wat vind je ervan als je hem zo hoort? Uh, ja, gezellig. Ik vind het een gezellig in En de, echt als je hem in je set hoort, knallen joh. Hij is er ook in de instrumentale versie. En dat is echt weer een versie daar waarvan ik zeg van achtergrond. Nee, niet de achtergrond. Daar kun je leuke missions mee maken Ja tuurlijk, dat kun je altijd... Dat is, je... Op. dat is de kunst van met de instrumenten hè? Ja, maar sommigen zijn er meer geschikt voor als andere. anderen Maar ja, waar wij weer voor geschikt zijn Is om toch eventjes uh, de nieuwsberichten hier uh, in de Eter te gooien En wat dachten we van... Nou, we gaan vanavond gewoon even twitteren Gewoon omdat het kan Ja, Bart Moore uh, die zit in uh, San Francisco En die zit uh, te wachten op een auto ja, dat is een leuk altijd wachten op een auto, want bijvoorbeeld Chocolate Puma, die had vorige week het wachten op de chauffeur om naar een kick te brengen, maar er was gewoon niemand bereikbaar. Oh. De chauffeur was te laat en de organisatie was niet bereikbaar. Ja, dan, dan zit je toch wel eventjes uh, met het zweet uh, tussen de belletjes ja, hoor. Ja, ja, ja. Nou ja, wat hebben we er nog meer? Uh, DJ Fiddellekrand. Ja, die had een, uh, een plannetje, hetzelfde plannetje. En wat dat plannetje is, ja, Dirty South. Nou, uh, Dirty South is klaar voor de Nocturnal Wonderland. Dat is een uh, gig, een heel groot gig. Een klein en... feestje is dat. <laughs> Hey, maar wat, wat hebben we nog meer uh, tegengekomen? De jongens van de uh, Livio Reven en Aron Kill. Die zijn de afgelopen weekend natuurlijk uh, flink aan het knallen geweest bij de slotfeesten in Bloomingdale. Uh. En ja, binnenkort komen zij uit uh, Circle of Trust. Dat wordt een single samen met George Anthony. Oftewel C6. Ja. Dus uh, dat is allemaal spannend. Uh, Benny Rodriguez, die, uh, die is ook uh, zijn alter ego. ROD. En daar komt binnenkort een uh, nieuwe single uh, van uit. Ja, wat hebben we nog meer, uh... Dennis? Wat hebben we nog meer voorbij zien komen? Kom Groeneveld, uh, die zegt bonjour Montreal. Dus die zal ook wel even lekker in het buitenland zitten. Wat hebben we nog meer? Afrojack uh, lopen ze af te zeiken dat hij een uh, sellout is. Omdat hij steeds hetzelfde uh, stijl maakt. En hij zegt voor degenen die dat zeggen, die kunnen mijn ding zuigen. Ik maak allemaal soorten stijlen van muziek. En ik hou er allemaal evenveel van. Ja. Laat het zelf maar eens even naar. Uh, dat nou, uh, Afrojack zal, nou, Afro zal denk ik wel een beetje... Uh, een beetje... Hulp krijgen? Nee, maar ik bedoel... Afrojack zal een beetje het middenpunt van alle roddels zijn. Sinds het nu met zijn vriendin uh, Amanda uit is. Ja, nou ja. Maar ja dat is, is een persoonlijke ik, ik kwestie. Dat, ja, maar ik heb ook iets van... Wat zal hem het verrotten? Iedereen, hij heeft toch al zijn fans. Hij is weer... Wereldberoemd, Dus niks kan hem nog stuk maken. Dat dacht ik ook. Dennis. Ja. Ik vind het mooi geweest voor de tweets en dat beats. Het was uh, kort maar krachtig. Ja, het was kort maar krachtig. Maar ja, we hebben gewoon zoveel goede muziek. Gewoon, ja, die partykaart, Hij F zit er ook aan te komen. Fuck Twitter. Ja, ja. Het gaat alleen maar over... Volgens mij zitten de halve DJ's zien ook naar de Voice of Holland te kijken. Nou, nou, ik... Uh, ja, Beter hun dan ik. Dat wou ik net zeggen. En in dat geval kunnen we nog maar een betere, lekker plaatje. Want ja, love. You give the love. We give the love. En da zo dacht Patrick Hagenaar er ook over. Het zijn nieuwe release: L-O-V-E. Oftewel, you give the l e Het klinkt wel leuk, hè? Kunnen we er wat maken? We kunnen een leuke jingles maken. Ja. Nu de nieuwe Patrick Hagenaar. Het wordt meer natuurlijk als eerste. Op jouw CDFM stond het woord, zie je in de house vanavond tot aan 11 uur met zometeen. Ja ja, hij zit eraan te komen toch echt. erop op de partytijd. Ja ja. En als dat nog niet genoeg is, een uur lang in de mix. The one and only. The one and only. Dion, Sydney. Sydney. is. is Hou hem hier. We gaan nu over het minkpaneel, Dennis. En al die handjes de lucht in, want ja, het is weer tijd voor de one and only... See it, partykite. Deze week wat minder feestjes op Bloemendaal, want ja... Allemaal een beetje afsluiters, hè? Afsluiters. Bloemendaal is gesloten. Er is nog één strandfeestje. Wat zeg ik? Twee strandfeestjes. En jawel, ze staan allebei in de partykite, dus... Stoelriemen vast. Daar komt hij. Vanavond kun je terug voor Carnival in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn 17,5 euro en zijn te kopen via P Logic. De minimale leeftijd is 21 jaar en wat krijg je daarvoor terug? Een uh, flink potje house en techno met in Air 1 Paco Ozuna, wel bekend van Mindshake en Plus 8 uit Spanje. Dan hebben we Spekker, wel bekend van Carnival, gewoon uit Nederland en Koen Lebens. wel bekend van Klik in de Air 2. ...staat Ben Komor en Rick Voldering, wel bekend van Carnival. En dan hebben we Mind01 en Radio Sus. wel bekend voor Carnival. De host van deze avond is MC Mastino. Dan hebben we vanavond ook het feestje Hey, de Birthday Weekender at Studio 80. Vanavond dus, in Studio 80, aan het Rembrandtsplein nummer 17. Kaarten zijn 12,5 euro en zijn te koop via Ticketscript. De line-up van deze avond is uh, wie anders als Michel Dehaij, Taras van der Voorde, Raukost en Ariel Brikha. Wel een moeilijke naam vandaag weer hoor. Ja, ja. Dan gaan we naar het feestje Bel Air. Morgenavond in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn 15 euro en zijn te koop via Paylogic. In line-up staat Dio. Die gaat het allemaal live doen. Winnen, die gaat ook helemaal live. Anderen die het niet live doen, die doen deze avond, park. die gaan gewoon draaien. Je jij hebt een cassettebandje bij je. Lee Stewart, Jim Aaschier en het wordt gehost door Mr. Simpson. Oh, yeah. Natuurlijk, elke zaterdagavond kun je terecht bij het feestje Framebusters. Vriend van de show. In de Escape. Welbekende DJ. DJ Raimundo staat daar samen deze avond met Marcella, Costa Ronsax en MC is Miss Bunty. Kaartjes zijn zoals elke week 16 euro. En jij ja, wil je nog weten wie er in de Eclectic staat? Dat is. Eclectic luxe moet ik zeggen. Danny Canova. Canoli. Ja, en je hoort het al. Morgen nog een feestje bij Bloemendaal. Morgen bij Beast Club Vroeger. Vanaf drie uur middags tot twaalf uur avonds. Sexy Summer Clash. En het is een soort van afterparty. Een reunie van. Uh, een lekker buitenlands feestje. Even, even nog even, even terugkijken. Even terugkijken, de actie. De laatste zomer. 10 euro zijn de kaarten. En aan de door is more Namelijk 15 euro. Ja, de minimale leeftijd is 16 jaar. Dus ja. Neem je pasje mee, hè? De ja, ja, ja. uh, line-up: De Afro Bros, DJ Jean, Sasha Visser, Seductive Chris One, Carlos Barbosa en DJ Mouse. En many, many DJ more. Mouse. Ja, beetje, sorry. Beetje. Ja, ja, ja, ja. Fantasieloos. <laughs> nou ja. Voor de meer fantasierijke onder ons is morgen ook het feestje Ex-Pornstar Presents: Classic Pimp and Ho, The final. Oh, dat is altijd wel leuk. Ja, je moet er alleen voor naar de Waartse Tempel. In Heer Hugo Waard. In Hugo Kaarten zijn 16,5 euro en zijn de KVRP Logic. De minimale leeftijd is hier 18 jaar. En ja, vanaf veel. 11...